Die ook handelen in harddrugs en vuurwapens en zich ook schuldig maken aan mensenhandel. 90% van de wiet gaat naar het buitenland. Het is een groeiende exportbranche waarmee enorme bedragen worden verdiend. De Iraanse regering heeft de bouw aangekondigd van 10 nieuwe centrales waar uranium wordt verrijkt. Op 5 plaatsen wordt meteen met de bouw begonnen. 5 andere locaties worden binnen 2 maanden aangewezen. Het land heeft nu één nucleaire fabriek bij Natanz en een kernreactor bij de stad Kom. Het besluit kan worden gezien als antwoord op het VN-AToombureau. dat twee dagen geleden eist dat Iran al zijn nucleaire activiteiten stopzet. Minister Terhorst is bezig om de beloningen van korpschefs centraal te regelen. Verschillen tussen de regio's moeten verdwijnen. De korpschefs mogen ook niet meer verdienen dan de balken in de norm. De minister reageert op onderzoek van RTL Nieuws, waaruit blijkt dat korpschefs naast hun salaris soms riante vergoedingen krijgen voor onder meer piketdiensten en woonkosten. Der Horst zegt dat te veel gedeclareerde kosten moeten worden terugbetaald. Bij Seattle in Amerika zijn vier politiemensen doodgeschoten. Dat gebeurde in een koffiebar waar ze zaten voordat hun dienst zou beginnen. Volgens getuigen kwamen er twee mannen binnen die meteen op de agenten schoten. Andere klanten werden niet geraakt. De politie van Seattle spreekt van een gerichte actie. Alle vijf boeren die dit seizoen centraal stonden in het programma Boer zoekt vrouw hebben een relatie. In geen van de voorgaande seizoenen van het Karo-programma is dat gelukt. Het seizoen is vanavond afgesloten met een reunie van de deelnemers. Hoeveel kijkers er vanavond waren is nog niet bekend. Maar er keken gemiddeld 3,6 miljoen mensen naar Boer zoekt vrouw. Met uitschieters tot boven de 4 miljoen. Het weer droog, het koelt af tot zo'n 3 graden. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden, later op de dag kans op regen. Het wordt dan 7 graden.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 the ocean blue, I'm a brand new man in a foreign land, I'm a man who's still in that fire, and it's all so clear when I'm standing here at the peak of my desire, so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 Dat zien ook met name met uh, kinderen die aan drugs verslaafd zijn. Hè, die dan uh, doorslaan en uh, geweld op hun ouders uh, toepassen. Hm. Ja, en, en zo'n huis, huisverbod, wat, wat houdt het dan concreet in? Nou goed, er wordt uh, door de, de officier van dienst, zoals we het nu geregeld hebben binnen Zuid-Ollands zuid een uh, risico-inventarisatieformulier uh, ingevuld. Uh, nu tussen kantoortijden samen met de hulpverlening.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 Ik heb hier de recente cijfers. Uh, in totaal in heel Nederland zijn er 1664 huisverboden uitgeschreven. Voor de regio Zuid-Holland-Zuid uh, zijn we nu al uh, op 50. En dat is, we zijn gestart op 2 maart dit jaar, dus vijf uh, à zes uh, per maand. Ja, dat is Maar dat had, of, ja. voldoet aan onze verwachting eigenlijk. Hadden we ongeveer uitgerekend. Maar het staat niet in verhouding bijvoorbeeld. Als ik dan kijk uh, bij Gelderland-Zuid, dan zijn er maar drie. En, uh, nou die zijn ongeveer dezelfde tijd begonnen. Dan denk ik van: nou, waar zijn die anderen dan?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 Uh, wat niet, dus die hebben een, met een regelmatig een contact met de ouders, maar die verzorgen ook heel de hulpverleningstraject. Uh,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 Voor meer informatie verwijs ik u door naar de website www.terwille.nl of u belt met 050-31-30-700 of kijk op www.thehoop.org. You, you learn? What makes you happy? What makes you laugh? What makes you smile? Sunday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 Dit kan via dehoop.org of door te bellen met ons informatiecentrum. Dat is 078 6 3 1 3 2 Dus 078 6 3 1 3 2 Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ik ben bij de hoek om, uh, om af te kicken van mijn verslaving. Daar ja, natuurlijk in een depressie. Aan Aankalkine. Ja, 13 jaar lang. Identiteitsvragen.